2 uur. De Radio 1 Sportshow. Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de renners naderen de Tour Tourmalet, de tweede zware beklimming van vandaag. In het mediaforum nta directeur Paul Reumer en Jean-Marc van Tolder dat is de tekenaar van Fokker en Sukke. Kerst het NOS nieuws, hier is Kees Groot. Bij een zelfmoordaanslag in de Syrische hoofdstad Damaskus is de minister van Defensie om het leven gekomen. De aanslag vond plaats bij een gebouw van de Staatsveiligheidsdienst. In het gebouw in het centrum van de stad waren ministers bijeen voor een bespreking met de Veiligheidsdienst. Correspondent Sander van Hoorn.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 De internationale troepen in Uruzgan hebben de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de provincie overgedragen aan het Afghaanse bestuur. Dat gebeurde tijdens een ceremonie in Tarinkaut. Daarbij werd ook Nederland bedankt voor de bijdrage aan de wederopbouw van Uruzgan. Ook de inzet van Australische en Amerikaanse militairen werd geprezen. De Nederlandse militairen zijn al twee jaar weg uit Uruzgan. Wel is Nederland er nog actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. In de Hongaarse hoofdstad Budapest is de meest gezochte nazi-misdadiger aangehouden. De 97-jarige Laszlo Tsatari zou als nazi-politiecommandant betrokken zijn geweest... bij de deportatie van bijna 16.000 Joden naar Auschwitz. Maandag maakte het Britse blad The Sun bekend dat het Tsatari in Budapest had opgespoord. Het Simon Wiesenthal-centrum zegt dat het vorig jaar september... al bewijsmateriaal aan de Hongaarse justitie heeft gegeven over Tsatari. Vorige week werd nieuwe informatie ter beschikking gesteld aan het OM.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 Ongeveer 40 bewoners, onder wie veel studenten, werden geëvacueerd. De geëvacueerde bewoners zijn opgevangen in cultuurcentrum De Oosterpoort. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk, zegt de brandweer. Het weer overwegend droog en af en toe zon. Het is 19 graden op de wadden tot 24 in het zuidoosten van het land. Er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Morgen wisselen stapelwolken, zon en buien elkaar af. Het wordt dan een graad of 18. AWB verkeersinformatie er staat één file op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoop het Valburg en Knoop het Eewijk. 4 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Met Tom van der Kamp. Met Paulien, we hebben de order binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen.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 De renners zijn op weg naar het hoogste punt in deze 99e Tour. Dat is de top van de Tour Malais. 2115 meter hoog. <tieden> Ja, zijn ze echt begonnen met die klim van zo'n bijna 19 kilometer, Gio? Ze zijn ermee begonnen, Dione. En uh, inmiddels uh, hoeven ze nog een kilometertje of 17 af te leggen. En voor Samuel Dumoulin, de kleinste man in het peloton, een sprintertje, is het echt afgelopen. Want hij moet nu die groep laten gaan, terwijl we daar weer een renner tussen de wagens zien uh, rijden. Maar dat lijkt me Chris Anker die daar uh, in elk geval even wat uh, bidons. Nee hoor, nee, nee, nee, helemaal niet. Het is Popovic die eraf gaat, uh, die krijgt nog een bidonnetje mee van de ploegleiding van Radio Shack, veel geplaagde ploeg dus in deze tijden, de ploeg van Frank Slek en hij moet ook lossen uit die kopgroep en dat betekent dat er vooraan in elk geval tempo wordt gereden. Dan ben ik benieuwd wie daar dan allemaal vooraan wegrijden. We zien daar een heel breed uh, kopgroepje. Zien we daar nog steeds rijden. Inmiddels dus nog maar 36 man. Ja, en dan zie je toch dat er een paar aan het elastiek hangen. Zoals ze dat uh, zo mooi zeggen. Dat er een paar man zijn die daar toch uh, problemen mee hebben. We hebben één koploper op dit moment. Het is niet de man die je meteen verwacht. Het is de Duitse Danilo Hondo. Ook erkend sprinter, maar kan redelijk bergop rijden. Van de Italiaanse lampre En hij heeft het sprongetje gemaakt. En dan kijken we naar achter en daar zien we dan de ploeg van uh, Verclair. Verclair zelf trouwens, die daar uh, de achtervolging leidt. Sonny Hogeland daar uh, behoorlijk goed uh, in het wiel zittend. Laurens ten Dam zie ik daar aan de rechterkant van de weg rijden. En dan ben ik ook nog even op zoek naar Steven Kruiswijk, waar die dan moet zitten. Want Kruiswijk, daar hebben we van gehoord dat hij in de afdaling van de Obiske een lekker band had. Maar de melding was dat hij weer aangesloten heeft bij die kopgroep. Voorlopig dus 35 man in de kopgroep, 1 man ervoor, 2 man erachter de afloop zal het hele ergens knap worden. De Tour 2012. Wat maar? Tour de France. Nee, Wes was dat. De regering Assad is in het hart geraakt, kan je zeggen. Bij een aanslag op een regeringsgebouw in Damascus is de minister van Defensie om het leven gekomen. En ook zou de zwager van Assad gedood zijn. Correspondent Sander van Horen in Damaskus, weer contact met hem. Sander, je kondigde dat net al aan, je bent naar die plek toe geweest waar die aanslag is geweest. Hoe is het daar? Nou, de straat is afgesloten, maar het, het meest bizarre is eigenlijk dat uh, aan het begin van die straat en de zijstraten... Het eigenlijk lijkt alsof er niets aan de hand is. Mensen lopen gewoon rond. Het is apen eigenlijk. En ook uh, de wegversperring uh, uh, aan het begin van die straat. Of we naar binnen mochten, woont u hier? Uh, nee, nou ja, sorry, dan moet u omkeren. Het ging in alle vriendelijkheid compleet geen gestreste soldaten... wat je wel zou verwachten op het moment dat net de minister van Defensie... en de zwager van de president om het leven zijn gekomen bij een grote bomaanslag. Ja, dat hebben we gehoord en dat heb jij ook eerder gemeld. Is er intussen meer bekend? Zijn er meer slachtoffers? Of er nog meer slachtoffers zijn, dat weten we niet. Het gerucht gaat ook dat de minister van Binnenlandse Zaken zwaar gewond is. Hoe het met hem gaat is op dit moment niet duidelijk. Wel is er een eerste reactie van de regering geweest. Zojuist op radio en televisie live de minister van de Informatie. Die in essentie zegt... ...dat er vandaag martelaren uh, om het leven zijn gekomen, belangrijke mensen, dat Syrië in het hart geraakt is... ...maar dat er alleen maar toe zal uh, leiden dat Syrië vast beslotener raakt. We zullen tegen terroristen blijven strijden en dit zal het Syrische volk alleen maar sterker maken, zei de minister van, de, uh, van uh, Informatie zojuist. Hmm. Sander, is eigenlijk bekend waar de familie Assad zelf is? Oeh, nu blijft het stil, maar dat zou met de telefoonlijn te maken kunnen hebben. Kijken of hij uh, of nog terugkeert met Damascus. Nee, nou, we, we, we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen daar in Damascus. Dus bomaanslag op dat regeringsgebouw waarbij uh, doden zijn gevallen... onder wie dus een paar hooggeplaatste... Ah, oh, Sander, je bent er toch nog. Um, ik, ik vroeg je, is dat bekend waar de familie Assad zelf eigenlijk is op dit moment? Nee, dat lijkt mij het best bewaarde geheim van, van het land, uh, want het lijkt erop dat deze aanslag gepleegd is door een bodyguard van de minister van Defensie. Dat moet ook wel, want de beveiliging rondom zo'n bijeenkomst van ministers en veiligheidsofficials is natuurlijk buitengewoon groot. En uh, op het moment dat zo'n bodyguard uh, blijkbaar in staat is geweest dit te doen, denk ik dat er nog een keer extra naar uh, de veiligheid van de president gekeken wordt en dat die nog verder opgeschroefd gaat worden. En iets wat je dan dus in elk geval niet vertelt, is waar die op dat moment aanwezig is. Nee. Um, goed, voor nu bedankt. Als er meer nieuws is, vanuit Damaskus horen we dat van hem. Correspondent Sander van Horen was dat. Het ja, begin van de beklimming van de Tourmalet Gio Renners in moeilijkheden. Renners zijn moeilijkheden. Cavendish onder andere in het peloton. Julien Simon, Sebastien Minard, Bernard Aijzel. een van de knechten van, um, van uh, Sky, van Bradley Wiggins. En vooraan in de kopgroep wordt nu versneld. Eerst was het Danilo Hondo. Man die we toch niet echt hadden verwacht. Maar nu is het uh, dan Daniel Martin die er vandoor gaat. Hij krijgt uh, Laurens ten Dam met zich mee. Hij krijgt de bolletjes -trui met zich mee. Hij krijgt Rafael Vals met zich mee. Dat is de Spanjaard uit de ploeg van Vacan Soleil. En ik zag ook uh, mee daarbij rijden. Dan barst de die kopgroep natuurlijk uit elkaar. Spreek die het moeilijk heeft. De man van Argos Shimano die dan daar moet lossen. En zo valt dat hele zaakje daar uit elkaar. Ik zag Cummings ook lossen. Hier zo. Danilo Hondo ook in de problemen. Johnny Hogeland helemaal achteraan aan de staart van de kopgroep. Kan een beetje ophangen en Wurgen nog bijblijven. Maar als daar voor hem iemand er een gat laat vallen, dan is het gebeurd voor Johnny Hogeland. ook Thomas Veuclair aan de achterste plekken van dat uh, pelotonnetje. En dan kijk ik toch met plezier naar die twee Rabo-jongens. Want uh, ik zie ook Steven Kruiswijk erbij zitten. En dat is een goed teken. Kruiswijk en Ten Dam dus mee in deze ontsnapping uit die grote kopgroep van 38 man. Met dus de bolletjestrui. Alexander Filokourov die daar nog bij zit. George Hinkepie die daar nog uh, bij rijdt. En dan slaat het echt definitief uit elkaar. En weten we dat Johnny Hogeland voorgoed gelost is uit deze kopgroep. Hé, hey, Weer een aanval, weer Daniel Martin, die nu weer opnieuw uh, dus, uh, versnelt. Krijgt alleen Kessiakoff met zich mee, dat is de bolletjes-trui. Laurens ten Dam, die kan ook nog uh, aanhaken. En dan valt er achter een gaatje bij Raphaël Vals en Steven Kruiswijk. En deze drie, als Laurens ten Dam de minste erbij komt... die zijn met z'n drieën nu begonnen aan de echte beklimming van de Col du Tourmalet. Laten we zeggen dat in de kopgroep nu het werk echt is begonnen. Dat we echt met koersen zijn begonnen. Tempo omhoog gegaan, 90,5 kilometer nog te rijden en...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 Go out. Michael Kiwanuka was dat een home again. Nog snel even naar de beklimming van de tourmalet. Drie man reden weg, onder hen ook uh, Laura Gio... Drie man aan de leiding met een Nederlander erbij... die een goede indruk maakt hoor in deze etappe. Want hij sprong toch redelijk gemakkelijk toe naar die kopgroep. Schudde daarna een beetje met zijn hoofd speeksel... en allemaal troep aan zijn mond. Het is alsof het een hond is die net uitgelaten is. Hij zou er maar bij in het wiel zitten. Maar Laurens ten Dam rijdt daar gewoon mee, hoor. Met de bolletjes trui en met de gedoodverfde winnaar van deze etappe. Als deze groep tenminste wegblijft... Daniel Martin, Kessiakoff in zijn wiel. Maar ik zie nu dat Thomas Verkler er naartoe rijdt. Hinkepie dan daar in het wiel. Dan is er een man van Sauer. Dat moet de lange bries Fayu zijn. En dan ben ik benieuwd wie dan de vierde man is daar in dat groepje. Want er zit er nog eentje bij die ik nu moeilijk kan zien. Ja, het is Seurensen. Chris Anker Seurensen. Maar die moet nu op dit moment lossen. De man die ook al uh, goed heeft gereden in de bergen. Waarvan we weten dat hij dit werk aan zou moeten kunnen. Maar de Deen blijkbaar toch niet van die superbenen. Hij moet lossen bij de achtervolger. Straks krijgen we de samensmelting, denk ik. Daar vooraan zes man daar aan de leiding Tendam, Hinkepie, Veclaire, Martin, Feyu en kessie Die komen daar bij elkaar. En wie weet, heel misschien komt die Seuresse daar ook nog wel bij. De voorsprong op het peloton met nog 89 kilometer te fietsen. 6 minuten en 22 seconden. Gaan wij hier beginnen met het mediaforum. Dat doen we vandaag met Jean-Marc van Tol, illustrator. Uh, u kunt hem van uh, Fok en Sukker kennen. En uh, Paul Reumer is de directeur van de NTR. En uh, we beginnen met uh, de Linda... Want uh, daar zit vandaag een boekenbon bij van 5 euro. cadeautje voor zowel abonnees als losse kopers van deze glossy. Heb je hem al uh, van de deurmat geraapt, uh, Jean-Marc? Nee, ik ben geen abonnee van Linda. Ook niet naar die vorige uh, editie? Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> met met die, al die blote meisjes poesem, Die was Lin Linda Junior was dat, hè? <lacht> oh, ja. Oh, ja. Nee, ja, dat is ook zo. Nee, uh, Paul, en, uh, jij? Uh, uh, ik ben ook geen lid, dus ik heb hem ook nog niet uh, gezien. Nee. Maar, maar hij is ja, vandaag nou. uitgekomen... Ja, precies. Dus je hebt nog even. Maar is het nou een slim idee om dat op deze manier te doen? Nou, je, je noemde mij net uh, illustrator, maar ik ben naast uh, cartoonist, uh, maker van Fokke en stukken ook uitgever. Ik geef onszelf uit. En uh, ja, de afgelopen jaren, de afgelopen vijf jaar, sinds ik uitgever ben, is die boekenmarkt enorm gedaald. Het is ja. een, echt een probleem. Je hebt ook wel in het nieuws wat dingen van vernomen, zoals uh, Selecties, uh, grote keten die uh, op de schop is gegaan. Ja. En een grote distributeur, uh, uh, Libridis, Scholtens. Dat is allemaal van dat soort nieuws. Het feit is dat de boekwinkels slecht bezocht worden op dit moment. Het is soms gewoon leeg in sommige winkels. En ja, daar dan doet een, uh, een organisatie als de CPNB, de collectieve propaganda van het Nederlandse Boek, die gaan dus een poging doen om mensen weer naar de boekwinkels te krijgen. Ik vind het een goed idee als je daar de Linda voor gebruikt om een boekenbond te doen, waarbij je met een select aantal titels krijg je dan korting. En wie weet, boor je dan weer nieuwe uh, mensen aan die daar naartoe gaan. Ja, want, dat, is, dat is goed. Want wij, wij zaten net even die, die oplagecijfers te kijken van de Lina. Dat, is, dat blad daartoe, dat doet er hartstikke goed ja. ja, dat is een van de beste, best verkopende bladen. Klossies van de afgelopen jaren ja. natuurlijk. Ja, volgens mij zelfs uh, het best verkopende blad. En uh, dit laat wel zien waarom. Want dit is ook een hele slimme en hele goede marketingtruc. Waarbij eigenlijk geen verliezer zijn. De boekwinkels krijgen meer klanten. De klanten krijgen gratis een beetje korting. Uh, en wij praten er nu over, over het blad. Dus het blad krijgt zijn publiciteit. Ja. Dus het is een ongelooflijk goede truc. Nee, ik denk dat we hetzelfde ja, zeggen. Ja, we zijn er <laughs> twee eenen. Uh, dat nou, die bon niet kan. voor alle boeken gebruikt kan worden, begreep ik. Nee, maar je moet een gegeven paard ook niet in de bek kijken. Hè. De, oh, ja. eh, dat er wat beperkingen aan zit, is, is op zich doe ik niet zo erg. Als die maar wel breed genoeg is, dat, dat het wel interessant genoeg is om de winkel in te gaan en te kijken hoe je hem besteden kan. <laughs> en dat er een beperking aan zit hier en daar. Nou ja, zwak. Ja, en het mooie van deze actie is dat je hem ook echt kan meten. Je kan het echt. Zien. Je ziet hoeveel van die dingen er zijn ingeleverd. Aan het eind van zo'n actie kun je kijken, oké, okay, dit is. je kunt ook zien of er toevallig ook meer bijvangst is door andere verkoop van andere boeken. Nou, dat, is, dat is heel slim. De, de, de CPMB is ook echt een ontzettend goede marketingclub. Maar het blijft natuurlijk wel een beetje een probleem. Want uh, hoe gaat het met die verkoop van die andere boeken? Hoe Uiteindelijk bijvoorbeeld is een van de grootste problemen is gewoon de verkoop via uh, online winkels uh, voor uh, de, de, de boekverkopers. Maar ja, ik kan me zo voorstellen dat mensen toch voor zelfs voor die vijf euro korting niet speciaal de winkel in gaan, maar toch nog gewoon uiteindelijk bij bol.com of amazon.com hun boeken blijven oh. bestellen. Ja, dat kan. Maar Uiteindelijk moeten de uitgevers toegeven dat het verkopen van een papieren boek toch een beetje van gisteren is. en dat je, je moet het gewoon elektronisch gaan doen. Als ik op vakantie ga, neem ik mijn iPad mee en daar zitten gewoon twintig boeken in. en Dat scheelt enorm en ik lees heel erg prettig als het niet in, de openbaar, niet in de zon is. En dat is gewoon de toekomst, dus je moet je er niet tegen blijven verzetten, maar je moet er juist in meegaan, denk ik, als uitgever. Ja, en... nou, ik vind zelf toch echt het papieren boek zelf als, als uitgever. Ja, ja. Ik, Moet ik ook ben een ben. consument en ik hou heel erg van gewone ja. boeken. Ja, ja Tuurlijk, dat blijft Tuurlijk iedereen Maar jullie zijn allemaal te oud, jongen. Nee. Jullie, nee. Jullie, jullie, jullie kinderen gaan er echt anders mee om. Ja, ik hoor wel steeds meer vrienden ook die dat zeggen. Ook zelfs schrijvers die zeggen. Ik lees eigenlijk alleen nog maar via de iPad. Maar strips bijvoorbeeld lees ik toch wel heel erg graag... behalve dan de manga. Manga vind ik wel leuk om via je ja. iPad te lezen, want daar hoort het bij. Maar een stripboek, en dat ruikt ernaar en je hebt het in je handen. Maar je hebt en, gelijk, nou, nou, ik ben, nou ben ik stripgek, ik heb ja. er een paar duizend... maar ik heb er ook een paar honderd in mijn iPad staan... Ja, en die lees ik dan na. Dus het, het, kan, het kan ook een beetje bij elkaar nou, bestaan, denk nou. ik. We gaan naar Microsoft, want die willen een eigen nieuwsdienst in het leven roepen. Tot nu toe werd informatie voor bijvoorbeeld de eigen websites... en de apps aangeleverd door de nieuwsorganisatie NBC News. Een softwareproducent voor computers wil daar nu eigen mensen op gaan zetten. Is dat een slim idee, Paul Reuber? Want er zijn al zoveel nieuws. Ja, ik vind, dat, ik vind het eigenlijk wel goed. Uh, het hebben van uh, onafhankelijk nieuws... is voor een maatschappij ongelooflijk belangrijk. En als Microsoft gaat besluiten... een eigen nieuwsdienst op te gaan richten is dat weer een nieuwsdienst erbij. En die houden elkaar allemaal een beetje in de gaten. Dus ik vind dat goed. Er zijn twee bedreigingen. Als het te groot wordt en ze worden te machtig... en ze gaan andere nieuwsdiensten overvleugelen... dan is het een beetje eng. En je moet zorgen dat ze wel heel goed controleerbaar zijn. Dus ze moeten hè, journalistiek controleerbaar zijn. Dat je altijd begrijpt wie eigenlijk de afzender van hun nieuws is. Maar als ze dat goed inrichten... en ik denk dat ze dat best wel kunnen... Mm. dan vind ik het een uh, verrijking. En ik, uh, ik vind het eigenlijk wel een goede ontwikkeling. Ja, vind je dat echt? Want maar ja. waarom, waarom willen ze het eigenlijk? Want, want we weten allemaal, nieuws maken is duur. Je moet mensen ja. hebben die dat doen, je moet dingen uitzoeken. Het kost, kost tijd als het goed is. Ja, waarom ze het willen, dat, ik, dat snap ik eigenlijk ook niet goed. Maar misschien dat ze niet afhankelijk willen zijn van een andere partij. Of dat NBC misschien toch te gekleurd is voor ze. Ja. Dat zij meer op zoek willen naar een neutraler uh, nieuwsleverantie. Uh, uh, ja. Uh, maar waarom waarom het... vind jij het niet goed? Is, nou ja, op zich is het natuurlijk het principe van heel veel verschillende nieuwsbronnen. Dat is goed, en dan kunnen we elkaar controleren en in de gaten houden. Maar weet je, een bedrijf als Microsoft, hoe controleerbaar is dat? Ik geloof daar, ik heb daar niet heel erg veel vertrouwen in. Weet je. Maar het is vooral heel nou, machtig. Het is heel machtig. En je weet niet wat nee, je allemaal dat, meer meegeleefd krijgt ik, dan ik, ik, denk, dat, ik, ik, denk, ik denk dat Microsoft juist controleerbaar is. Huh? Want die zijn beursgenoteerd, dus die zijn zeer gevoelig voor, uh, uh, uh, laat we zeggen, niet juist handelen. Maar als je nu, jij, uh, nu je nieuws van uh, nu.nl binnenhaalt, uh, dat is van... Vast... Sanoma is ook een commercieel bedrijf. Ja. Uh, um, dat, dus ook dat moet je controleren. Tuurlijk. Je moet altijd, en dat, dat doe jij, maar je moet je altijd afvragen: wie is de bringer van het ja. nieuws? En waarom? Maar tegenwoordig is het zo dat heel veel mensen heel snel nieuws willen hebben. En vrij onzorgvuldig erin zijn. Het gaat om wie het eerste het nieuws Brengt. Die wordt misschien wel het meest betrouwbaar gezien. Dat is wel een beetje het oude journalistieke denken. Je wil scoops, je wil snelheid. Maar ik denk dat tegenwoordig zorgvuldigheid ook een belangrijk gegeven is. Toen het Hoogreshof in Amerika de uitspraak deed over het ziekenfondspakket van Obamacare. Renden ze naar vier seconden naar buiten en zeiden... Oh, het, het gaat niet door en Obama nee. kan zijn president... CNN, vooral, was al CNN nog, ja. en, en, en jullie hier ook. En, en tien minuten later was het, weer, was het andersom. Dus snelheid is niet altijd... kwaliteit en zorgvuldigheid. Nee. En uh, dat is wel iets wat ik denk... wat heel belangrijk is, is dat we... met z'n allen realiseren dat door de snelheid... van de verspreiding van het nieuws nu... Uh, of dat nou met Twitter is of met Facebook... en je niet meer weet waar het nieuws vandaan komt... dat we anders moeten leren omgaan... met de feiten die tot ons komen... Ik denk dat daar uiteindelijk daar ook de oorzaak in zit van deze dingen uh, uh, die Microsoft doet. Namelijk, kijk in eerste instantie, je, tien jaar geleden was het idee, idee van dit soort uh, giganten om content naar zich toe te trekken. Dus dan ging je nieuws, en zoals duidelijk kon je daarmee op internet scoren en geld verdienen. Ja. Nu zie je dat op Twitter iedereen nieuws brengt. Je ziet dat nieuws eigenlijk een hele andere waarde aan het krijgen is. En nou, content is niet meer zo heel erg veel van belang voor. Een hardware uh, producent, wat, wat Microsoft natuurlijk is, of een software uh, producent. Ja. Maar, en tegelijkertijd worden ze tegenwoordig ook alweer hardware uh, producenten, dus maken ze mobieltjes. En ja. Ze zijn allemaal dingen aan het, uh, aan het verbreden en tegelijkertijd ook aan het specialiseren. En ik denk dat ze, uh, nu er overal nieuws wordt gemaakt, uh, het eigenlijk denken, dat kunnen we zelf ook wel, en goedkoper misschien ook wel. Of als we het toch over Twitter hebben, de, de Olympische Spelen komen eraan. Ja, en um, ja, het ligt daar een beetje in die lijn van alles snel, sneller, snel. Ze zeggen dus dat het uh, uh, de Social Olympics worden. De, de Social Olympics. Ja. Uh, Alex Huo, uh, dus de hoofd van de afdeling Social Media in het uh, Internationaal Olympisch Comité, die bereidt zich voor op een heel nieuw type verslaggeving van uh, de Olympische Spelen. Social Olympics. Ja, zo zal het misschien ook wel worden. Ik, ja, ja. ik vind het wel mooi, kijk, de sporters. En jonge mensen ja. en die doen natuurlijk wat andere jonge mensen ook doen. Dus die zijn allemaal met elkaar sociaal verbonden. Dat de hele IOC staat natuurlijk bekend om zijn controle, dwang en drang. Hè. Je, als ja. journalist mag je er helemaal niks en dat is allemaal aan regels gebonden. Dat wordt nu keihard uh, doorkruist door dit soort dingen. Dus ik denk dat wij dit, hè, de komende Olympische Spelen heel veel nieuws krijgen... en dingen krijgen te horen die we voorheen niet wisten omdat die weggehouden werden. Ja. Dat vind ik wel grappig. Er ja, is dus een kans dat opeens een, een hordelloper heel hard op zijn gezicht gaat... en dat er iemand in het publiek zit met zijn smartphone en dat van dichtbij filmt. En dat dat misschien wel meer bekeken gaat worden via YouTube... Ja. dan de officiële verslaggeving op televisie. Ja. Waar men natuurlijk wel <coughs> het geld uh, mee moet verdienen. Want dat is wel een probleem. Hoe, hoe verdien je uiteindelijk het geld? Het gaat geld naar YouTube of naar... Uh... Ja, maar dat is het probleem voor de mensen die geld willen verdienen. En uiteindelijk zijn wij als consumenten gebaat... bij een uh, goede sport en uh, goede informatie. Ja, IOC en... is geen organisatie die geld wil verdienen natuurlijk. Nee, ja. zeker niet. Ik maar nou maken, nou maken de verschillende Olympische comité's... zich wel een klein beetje zorgen over... Uh, laten we zeggen de impulsen die de sporters... Ja. van buitenaf meekrijgen. Ja. Dus bijvoorbeeld ook uh, kritiek... en misschien wel vervelende... vervelende cheats. Ja, dat, ja, dat, dat begrijp voor ik. Voor dit ja. hele project Radio 1 Sportsnam... hadden we, sports. ja. we hadden een briefing van Maurits Hendricks die vertelde dat daar ook, van dat hij eigenlijk de sporters adviseert om, om uh, misschien wel te zenden, maar vooral niet te volgen, want nee. dan word je helemaal gek van. Ja, maar dus dat speciaal de ook eerst? Nee, nee, nee, het, is het algemeen. <laughs> maar, maar kijk, dat is, dat is ook dat is weer een beetje ouderwets denken, want dat is twee weken uh, van de 52 die een jaar duurt, en die andere 50 weken hebben die sporters ook al die impulsen. De sporters van nu moeten leren omgaan met het feit dat uh, er van buiten naar binnen heel veel op hen afkomt. Dat is gewoon effect fact of life, en uh, een sporter van nu moet dat ook kunnen, en dat is een onderdeel van het zijn van een topsporter. Ja, en ook van binnen naar buiten. Op het moment dat een sport sporten heel erg veel gaat zitten twitteren... en een hele gekke ding gaat zitten twitteren... kan er opeens veel meer uh, daar aandacht naartoe gaan... dan naar zijn sport. Dat ja, is heel erg afleidend. Dat, het risico is dat je inderdaad in een, een reuze grote RTL Boulevard... Uh, Olympische, uh, Olympische afmetingen krijgt. Dat nee. het alleen maar gaat over wie het met wie doet. En ja. dat zou ik wel jammer vinden... want de sport moet natuurlijk wel centraal blijven ja. staan. Maar... En daar houden we het bij voor vandaag. Janmar van Tol, Paul Reumer, dank jullie wel. Half drie geweest, hier is Kees. De rechtbank in Amsterdam heeft de zogeheten tattoo-killers straffen tot 12,5 jaar opgelegd. De vier mannen hebben volgens de rechters geprobeerd een drugshandelaar te liquideren. Die werd geraakt door tien kogels, maar overleefde de aanslag. Het geweld in Syrië heeft nu ook de kring rond president Assad bereikt. Bij een zelfmoordaanslag in de hoofdstad Damaskus is de minister van Defensie om het leven gekomen. De aanslag vond plaats bij een gebouw van de staatsveiligheidsdienst waar een bespreking gaande was. Een ondermijning van de rechtsstaat zo noemt de lokale burgemeester van Waalre... de opzettelijk veroorzaakte brand in het gemeentehuis. Door de brand zijn alle papieren van de gemeente vernield. Alleen de servers en het archief zijn niet in vlammen opgegaan. Vanochtend ramde een auto de hoofdingang waarna een grote brand uitbrak. En een man van 22 heeft drie jaar onterecht in voorarrest gezeten. Hij was door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot tien jaar cel voor doodslag. Maar de rechters van het Hof hebben twijfel over zijn schuld. De man zou in 2009 een andere man in een slooppand in Den Haag zo ernstig hebben mishandeld... dat hij een week later overleed. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In dit half uur in ieder geval de visie van Michael Bogen... die deze rit in 1998 al eens een keer reed. Dat heeft hij gisteren verteld. Maar eerst weer terug naar de Tour 2012. Ja, Geo, op naar het dak van de Tour. Is het al een slagveld? Het is een uh, behoorlijk slagveld geweest. We hebben die versnelling gezien van Daniel. Maarten Kessiakoff ging mee en Laurens, Stendam ging mee. Maar Martin kon dat verschroeiende tempo dat hij even had, kon hij niet volhouden. En dat betekent dat er steeds meer renners zijn aangesloten. Renners die aanvankelijk gelost werden door die drie ten Dam. En uh, Kessiakoff en Martin kregen gezelschap van onder meer Thomas Verclaire, Jens Vogt, George Hinkepi, Gire, Martinez... Stortoni, VU, Vorganov, Kruiswijk heeft weer aangesloten. Costa, Karpets, Kirienka, Paulinho, Seurensen en dan Vino Kurov. Dat zijn de mannen die op dit moment de leiding hebben in deze etappe. Dat betekent dat Johnny Hogeland definitief gelost heeft uit die kopgroep. Dat hij op achterstand rijdt met flink wat andere namen uit die oorspronkelijke kopgroep van 38 man. En dan hebben we ook natuurlijk nog het peloton waar we ook zagen dat er grote problemen waren... Voor, uh, voor uh, uh, Bram Tankink, de man die last heeft van zijn rug. Hij moest lossen daar. Maar hij was niet de enige Nederlander. hoor. Wening ging eraf, Kroon ging eraf, Roy Curvers, Langeveld, Timmer. En natuurlijk ook David Miller, een van de mannen die uh, een etappe heeft gewonnen in deze, uh, in deze Tour de France. Terwijl we nu een demarrage zagen aan kop van het peloton van uh, Christophe Kern. De renner van Europa, ploeggenoot van Veukler, die nu met Bries Feiju onder andere in de aanval is in de kopgroep. Ze krijgen Daniel Martin met zich mee. Ik heb het al voorspeld hoor, dat is de man op wie we moeten gaan letten vandaag. Want die Daniel Martin die steekt in grootste vorm. Dat bewijst hij wel in deze etappe. Met z'n drieën weg uit de kopgroep: Veukler, Martin en Feiju. De Tour. Op één. Oh Goed was dat een lonely boy. Nog zo'n, wat zal het zijn? Zeven kilometer naar de top, Gio. De strijd om de bolletjestrui is weer losgebarst. Want Thomas Verclair die gaat er echt voor. Hoor. Je ziet hem een beetje in de rol die hij vorig jaar ook had. Met name in de Alpen. Waar hij zo lang goed meeging. Ook in het algemeen klassement. Nou, Daar is hij nu al lang uit weggevallen. Maar hij waagt toch wel een poging hoor, om Kessiakov te onttronen. Hij wil als eerste bovenkomen hier op de Tourmalet. En hij krijgt Daniel Martin met zich mee. En Brice Fayou. Dat zijn de eerste drie in de wedstrijd. Dan valt er een gat in de richting van Kessiakov. De man in de bolletjestrui. De zweet. En daarachter een trio. Thomas, uh, wat zeg ik, Laurens Tendam met uh, George Hinkepie en met Chris Anker -Seurissen. Dat zijn de mannen die daarachter rijden. Gaten vallen, renners vallen eraf. We zien ook in de kopgroep zien we prominente renners lossen zoals uh, Scarponi en Perro. Die moeten eraf in onder het tempo daar vooraan. En uh, nu komt uh, de bolletjes Ja, die sluit nu aan bij dat groepje met Laurens Tendam. Tendam rijdt in elk geval zijn eigen tempo. Dat is goed, dat moet je doen op deze klim, want we zien daar de top. Boven liggen van de Tourmalet, waar massa's mensen natuurlijk staan. Niet zoveel als een aantal jaren geleden, toen de finish van twee etappes op die Tourmalet was. Maar nu zijn er toch veel mensen daar op die smalle pas. En dan is het weer gevaarlijk naar beneden duiken. Maar ze hebben nog een aantal haarspeldbochten te gaan hoor. In totaal nog 82 kilometer te rijden. Nog een paar kilometer, dan zijn ze boven op de Tourmalet. Ten dam in de achtervolging aan Kop, Martin Vuckler en Feyu. Ja, en dan zijn ze op de Toer daar Moeten ze straks nog twee van die enorme bergen over. Het uh, oude stadhuis van Waouden is verwoest. Dat uh, kan er niet ontgaan zijn. Afgelopen nacht ramden twee auto's het pand waardoor uh, brand ontstond. Zojuist gaf de gemeente Waouden in het gemeenschapshuis een persconferentie. En Martijs Holtrop is al de hele dag daar in Wouwen. Martijs, werd daar nog iets nieuws verteld? Nou, wat je vooral hoort is dat uh, het bestuur van Waalre ontzet is. Dat ze uh, zo enorm zijn geschrokken van wat er vandaag is gebeurd. Ze zeggen, we moeten weer helemaal opnieuw beginnen. Met het verlenen van service, met het indelen van, van een gemeentehuis. Van, van, van het organiseren van paspoorten, leesjes, uh, uh, dat soort dingen. We moeten, kunnen we helemaal opnieuw beginnen, helemaal op nul. Um, echt nieuws in de zin van... Wie de daders zijn, wie er in die auto's hebben gezeten, dat is nog allemaal onduidelijk. Uh, maar het onderzoek is in uh, volle gang. De zwartste dag die ik uh, in mijn bestaan, met de tijd dat ik hier in Waaleren uh, woon, uh, meemaak. Laat ik het positief houden. Wat is er niet verbrand? Wat heeft u nog? Wat wij nog hebben zijn in ieder geval onze archieven. Want die zaten in brandvrije ruimten. En met een beetje geluk hebben wij onze server uh, automatiserings. Apparatuur nog. Dit was, wie was dit bedrijf? Dit was de wethouder. En trouwens wat hij vertelde over die server. Dat kan nogal heel belangrijk zijn. Want op die server zijn namelijk ook bewakingsbeelden geregistreerd. En volgens de brandweer is die server veiliggesteld. Dus zouden die bewakingsbeelden ook bekeken kunnen worden. Er is hier ook iemand van het Openbaar Ministerie. Die kan nog niet zo heel veel kwijt over het onderzoek. Maar ze vertelde wel het volgende tegen mij. Nee, die hebben wij nog niet kunnen bekijken. Klopt het wel dat ze zijn veiliggesteld? Dat zou zomaar kunnen, maar dat weet ik op dit moment ook niet. Laat ik zeggen dat ik hoop dat ze zijn veiliggesteld. Ja. Dat was Jolanda um, Vermeulen van het Openbaar Ministerie. En hier in het dorp gaan natuurlijk meteen de wildste geruchten... over uh, wie dit gedaan zou kunnen hebben. Er wordt uh, gewezen naar deze en gene die in het verleden... een conflict had met de gemeente. Of misschien komt het uit die hoek, zoals dat gaat. Uh, het dorp is echt uh, geschrokken van wat er is gebeurd. Ja, uh, nog geen, geen daders in ieder geval aangehouden. Uh, ja, een, een motief is dus ook nog steeds niet officieel duidelijk. Uh, uh, over de brand nog even, is die al helemaal uit? Het, het, het smult nog een beetje na... Uh, een collega is met een hoogwerker naar boven geweest. Hij uh, heeft naar beneden kunnen kijken. Er staat werkelijk uh, niets meer overeind. Het is een smeulende hoop van, van, van, van resten. En er is werkelijk, uh, als je het zo ziet, niets meer aan te redden. Zeker het historische gedeelte, gebouwd uh, begin 1900. Dat is een, het ziet er fantastisch uit. Het is helemaal volledig verwoest. Het nieuwe gedeelte, nou, misschien dat daar in een droogvrij, droogvrij hoekje... nog net iets is te vinden, maar het gebouw is volledig afgeschreven. Verslag even Matthijs Holterop, was dat in Waalre. De Radio 1 Sportzomen. Bogert aan de meet. Goedemiddag, Michael. Goedemiddag. Als je er zo naar kijkt, hè, naar die jongens en die beklimming van nu de Tour Maleb. Blij dat je het niet meer hoeft te doen. <laughs> Als je goede benen hebt, dan is het leuk. Maar als je zit af te zien in die hitte, dan, dan kan je het beter hier op een stoeltje buiten in het zonnetje zitten. Ja, je, kent, uh, je kent zoals geen ander, hè, die bergen. Je hebt gisteren verteld in 1998. Was dat nou helemaal dezelfde rit? Ja, identiek. Ja. Ja. Het was uh, ook Start in Po en over dezelfde berg en dezelfde finish. Ja, nou, ze zijn nu bezig met Tour Malais. Is dat uh, de ergste? Ja, ik vond, ik vond de, de Obisca ook altijd wel heel lastig. Maar ja, het ligt er natuurlijk ook weer aan op welk moment hij in de koers zit. Ja. Dus als de laatste tour die ik reed, had je de Obisco als laatste. En dat uh, ja, dat was, was eigenlijk in mijn carrière de laatste call die ik ooit ben opgereden. En uh, ja, daar had ik een slechte herinnering aan, omdat hij toen echt zwaar was. Omdat hij op het eind zat. En deze, ja, als hij op het eind zit, is hij ook lastig. Het is een beetje qua tijgingspercentage, een beetje vergelijkbaar de Tourmalen en ja, ja, hoe, hoe moet je Hoe moet je je energie verdelen vandaag? Ja, ik zou als, kijk je hebt renners die, die kunnen steeds versnellen... en dan weer wat rustiger versnellen, rustiger. Die, die, die, die, die intervallen echt zo'n klim op. Ik was wat meer een renner die dat uh, de eigen tempo deed. Maar ja, als, bijvoorbeeld in het peloton dan moet je gewoon volgen ja. als je kan. Dus daar kan je niks doen. Maar de jongens die nu voor aan het koersen zijn... Die, uh, ja, ik zie nu wel dat het uit elkaar valt, het, uh, het kopgroepje... En dan, ja, dan gaan de meesten toch nu eigen tempo uh, beginnen rijden. Dat is het beste om te overleven vandaag. Ik heb uh, alweer de, de, de uh, gekke bekken gezien van uh, Claire. Ja. Hij is uh, weer lekker bezig. Ja, hij is weer goed L lig, bezig. Ligt maar... ons bij over die Feu Claire. Want we horen altijd uit het peloton dat iedereen dat een ontzettende eikel vindt. No. Maar, maar hij zit er altijd bij. Ja, nou ja, je kan niks zeggen over zijn koersmentaliteit. Uh, het is gewoon echt een bikkel en die, die valt altijd aan, die, die, die, die geeft nooit op. Het is uh, ja, qua koersmentaliteit denk ik moeilijk te, te overtreffen. Maar ja, hij is gewoon niet geliefd in het peloton. En wat nou precies de reden is, dat weet ik ook niet. Maar het is geen uh, sympathieke man. Maar ken jij, ken jij hem? Ik ken hem, ja. Ja, maar ik bedoel, je, als, je, als in... Uh... <laughs> Als in goed. Ja, ik ken hem behoorlijk zeg maar, van het fietsen. Ja. En ik, eh, zeker de laatste jaren dat ik reed, eh, dat heb ik ook nog wel eens met hem in de clinch gelegen. En toen, maar toen was ja. hij ook nog niet zo goed. hoor. Hij is pas eigenlijk goed geworden toen ik ben gestopt. Ja. Ja, je, je komt niet op zijn verjaardag zo te horen? Nee, <lacht> maar nee, ik denk eh, drie kwart van het peloton niet. <lacht> maar wat, wat is dat dan? Leg ons dat eens uit. Is het, is het iemand die achter baks is? Of wat, wat, wat, hoe moeten we ons dat voorstellen? Nou ja, hij heeft soms wel eens wat trekjes ja, van uh, ja, een beetje achter de ellebogen. Een mm. beetje uh, gluipragge trucjes binnen het peloton. Maar ook uh, ja, de manier waarop hij rijdt in het peloton. Dat was toen hè, want ik, nu weet ik dat niet meer. Maar toen was het ook nog niet zo'n goede renner. als nu. Misschien is hij nu wat rustiger. Maar ik denk als je tien renners vraagt, dat ze allemaal een beetje zullen zeggen. Je weet ook niet precies wat het is, maar het is gewoon een bepaalde houding. Ja. Ja. Nou, volgens mij even praten over iemand die uh, heel erg geliefd is. Namelijk Laurens Stendam. Geliefd in het peloton. Vriendelijke man, uh, fantastische coureur en die gaat heel goed. Hoe zit hij op zijn fiets, uh, Michael? Ja, ik had het idee de net toen ik de commentaarpositie verliet, dat hij uh, heel goed reed. Hij, uh, hij sprong eigenlijk direct mee met die Kesha Koff en, uh, en die andere, die, die Daniel Martin. Maar daarna kwamen er wat jongens terug en die, die hebben hem eigenlijk nu overstoken. Dat is wel jammer, want uh, ik had het idee dat hij echt wel sterk reed en dat hij... Die... Deze klim in ieder geval met de eerste zou overrijden. En dat, dat heeft hij denk ik wel nodig. Omdat hij nu moet risico's gaan pakken in de afdaling om terug te komen bij deze twee koplopers. En dat is niet zijn sterkste punt, dat weten we allemaal. Maar misschien dat hij in de laatste 3,5 kilometer van deze zware Tourmalet nog tot deze kan komen. Maar hij rijdt wel constant op kop in de achtervolging. Dus dat, hij is wel goed, maar hij moet het ook van zijn eigen tempo hebben. En ik hoop dat ze vooraan wat rustig gaan doen dat hij terug kan komen. En dat hij zodoende naarmate de, west, de rit voordert dat hij er beter is. Nee. Ja, maar, maar hij maar ziet er nog sterk uit, in ieder geval. Want ja, die Fauclair wil natuurlijk die punten nog even pakken... Voor die, voor die bergtrui natuurlijk. Dus die kan straks misschien weer een beetje in gaan houden. Nou ja, Claire, die rijdt uh, natuurlijk voor de bergtrui. Ja. Maar ja, als jij een minuut bovenop hebt, dan ga je ook niet wachten. Dan, nee. uh, dan rij je ook door, want alles wat terugkomt... Ja, dat zijn in de finale weer concurrenten. Maar... En hij wil natuurlijk voorop blijven, want na de Tourmalet ligt gelijk de Aspen. Als eerste categorie, pakt hij ook weer een, een golfje punten. Dus ja, dat, uh, die blijft nu gewoon vol doorkoers En die gaat ook uh, risico's pakken in de afdaling. We hebben het er gisteren ook al even over gehad. Hè. Uh, Nibali, die, die moet wel iets laten zien nu, als u nog iets wil, hè? Ja, Nibali, die, als die kan. Kijk, willen, ja. dat, uh, dat is allemaal. Maar je moet het ook maar kunnen. Ik denk dat Nibali misschien, als hij aan gaat vallen... het op de Perisoude pas doet. Omdat hij dan uh, alleen nog maar een afdaling heeft naar de finish. En dat is zijn sterkste punt. Dus wie weet. Het zou wel leuk zijn voor de koers. Maar het zou ook wel leuk zijn als Nibali ging... en alleen Vroom zou kunnen volgen. En Wiggins uh, staan geparkeerd. Kijken wat er dan gebeurt. Kijken wat Vroom doet. Maar ik acht die kans niet echt heel erg groot. Ik heb het idee dat ze weer alles onder controle hebben. De Sky-mannen. En dat ze... Uh, ja, en vandaag niet in de problemen komen. Het is wel een bloed- en bloedverziekend het heetje. Het is echt 38 graden. En uh, dat is ook voor de, eigenlijk de eerste dag in de Tour. Dus voor een hoop jongens is dat ook een grote overgang. En dat is ook wel slachtoffers eisen, denk ik. Oké, okay, dankjewel, je ja, wel. Maar... Oh, nee, ja, nee, ja, mee, ja, nee ik dacht nog even die, ja, Gisteren was natuurlijk die rustdag. Uh, is er nog wat gebeurd op de rustdag? Wat we moeten bespreken, Michael? Of zeg je van, uh, we hebben het Naar wel de, Er is een positief gevonden gisteren. Oh, ja. Ik dacht, oh. ik sla het gewoon over. Ja, ja, ja, ik dacht al, wanneer komen ze nou? Maar. Wat vinden we ervan? Nou ja, kloten natuurlijk, vervelend. En uh, ja, je gunt het niemand, hij uh, is positief. en uh, Laten we even de feiten afwachten, wat er nu gaat gebeuren. Maar ja. ik, uh, het is niet leuk. Nee. Dankjewel voor nu, Ook, uh, Michael Bogert. Ja, en dan weer naar Gio. Gio, het alle twee koplopers nu, hè? We hebben twee koplopers, want we zijn Daniel Martin kwijtgeraakt. Dat vind ik toch wel een verrassing, omdat dat wel een van de mannen was... die ik vooraan had verwacht in deze etappe... Kleine Ier heeft al een etappe gewonnen in de Vuelta. Maar blijkbaar ja, heeft hij toch niet de benen om het echt af te maken. We kijken nu naar Izakire. Die aansluit bij Laurens Stendam, Dam, Keshiakov en Seurissen. En hij doet dat in het gezelschap Ik dacht van Stortoni. Die daarbij zit. De enige overgebleven renner nog van Lampre Die mee kan met het tempo van Laurens Stendam. Dat gebeurt allemaal wel een stukje achter uh, de uh, kopgroep, de echte kopgroep, de twee man die aan de leiding zijn. Want die hebben inmiddels 1 minuut en 6 seconden. Uh, Thomas Verclaire en Brice Fajou, ja en Michael Bogart hadden het er juist alweer over. Er was net ook weer zo'n momentje in de beklimming van de Obisque, dat ik inderdaad dacht, dat is nou typisch Thomas Verclaire. Hij wachtte, hij wachtte, hij wachtte totdat er een camera bij was. Die zag hem vanuit de vechten al frutsen aan een bidon. En op het moment dat die camera echt naast hem reed op de motor... toen pas ging de dop eraf en ging de volledige inhoud van die bidon over zijn hoofd heen. Mooi voor het plaatje zal die gedacht hebben. Daar kom ik vanavond ongetwijfeld weer in de samenvatting van deze ontzettend hete etappe. Het peloton trouwens met een paar verrassende namen nog erbij. Want het peloton dunst steeds verder uit. Alle sprinters zijn eraf. Maar wie zien we daar nog gewoon zitten? Peter Sagan in zijn groene trui. Ik zie ook Chris Boekmans. Dat is een naam waarmee we rekening moeten gaan houden voor de toekomst. Jonge renner nog van Vacan uh, Is een sprinter eigenlijk. Ging dit jaar voor het eerst mee naar Milaan. En zat op de Poggio er goed bij. Maar verloor toen ineens veel tijd in de afdaling. Omdat er iemand voor hem viel. In de afdaling van de Poggio dus. Maar deze jongen die kan meer dan menig één denken. Chris Boekman dus. Van Vakant als sprinter. Gewoon nog erbij in de beklimming in het peloton met de gele trui. Verder ook Luis Leon Sanchez. Maar daar hebben we al vaker van gezegd wat voor bijzondere renner dat is. Het tempo in het peloton wordt gemaakt door de ploeg van Sky voor Bradley Wiggins. Het peloton dunt wel steeds verder uit. En dan gaan we weer eens naar de motor, want die moet ook inmiddels op die Tourmalet vlak onder de top zitten, achter die kopgroep. Ik zit er zelfs voor, Gio. Ik heb het voorrecht om voor Veuclair en Fayou te rijden. En die twee zorgen voor enorm veel enthousiasme bij de Fransen natuurlijk. Want als je zo vlak voor die twee koplopers zit, dan hoor je langs de weg gejuich, gejoel. Mensen staan de rijkhalzen te kijken naar die twee mannen. Die zorgen voor al dat feest en die spanning en dat aangename gevoel. Ze wachten tot ze langskomen. Het is dan een metertje of honderd nog. En ik denk dat Föcler met iets heel slims bezig is. Föcler weet waar het bij wielrennen om draait. Dat is heroïek. En hij brengt met zijn manier van doen... die oude wieler die we eigenlijk pas nog uit de jaren tachtig kennen... die daarna een beetje verdwenen is. Die brengt hij weer tot leven met dat shirt open. Met dat gedrag. Met dat een beetje aanstellen. Met dat snoetje van hem. Dat telkens op onweer staat. En met dat een beetje ook drama queen gedrag van hem. Ja, de mensen langs de kant beneden op de berg, daar is het gevecht om de schaduw al lang gestreden. Daar zijn alle schaduwplekjes ingenomen. Maar hierboven, de mensen die hierboven staan, dat zijn echt wielerfans. Want hierboven op de Tourmalet, de top is nog een kilometer of drie van ons verwijderd. Daar is absoluut geen sprake meer van schaduw. Er staan wel heel veel mensen. Heel veel oranje ook. Dat zijn lang niet allemaal Nederlanders. Er zijn veel fans van de baskische ploeg. Als ik al telt, nou die kunnen blij zijn, want Izaguire komt eraan. Egoy Martinez komt eraan. Maar eerst zien ze natuurlijk langskomen Thomas Vöcler en Brice Veiju. Maar een minuut daarachter met nog alle kans op aansluiting. Tendam en zijn lotgenoten. Tot 11 uur Radio 1 Weer heel Everybody's changing. Keen. Uh, ze zijn er bijna, maar zijn ze er ook al helemaal, Joris? Ze naderen de top. Wij gaan op dit moment over de top van de Toemalé heen. Dat is natuurlijk sowieso een schitterend moment, ook in... de. Wieler historisch perspectief. En boven op die berg, wat kun je dan wielrenner kijken? Zeg, heb je helemaal geen televisie nodig? Want als je in de verte kijkt, zie je alles aankomen. De hele caravaan, alle auto's en ook alle renners. Het duurt... Dan bijna een half uur voordat ze boven zijn. Die piepkleine poppetjes die steeds groter worden. Die zich naar boven slingeren op deze helse berg. Want zo werd hij zojuist omschreven. Het is een helse beklimming. Zeker onder deze omstandigheden. Het is warm jongens. De zon bakt alles wat naar boven komt. En de twee die naar boven geklommen zijn als eerste. Dat zijn die Fransen. Een spriet Bricsvee. En een aanvaller, een man met een groot wielerhart. Een man met keur en dat is Thomas Veukler. En beide weten ze wat het is om een toeretappe te winnen. Achter hen zit Tendam op een minuutje. En dat moet hij in deze afdalen. Dat is een eentje die uitdaagt met grote snelheden hoor. Moet hij dat misschien kunnen doen? Thomas Leclerc aan de leiding in de beklimming. Leclerc die wil die volle punten pakken voor Brice Feu. Inderdaad, twee tegenstellingen. Leclerc, het kleine mannetje. Eh, Brice Feu, de lange ingetogen renner. Heeft bij Vacances-Souleil gereden, maar had het daar niet naar zijn zin. En besloot toch weer terug te gaan naar een Franse ploeg. En zo komen ze daar over de streep. Het wordt niet eens een sprint hoor. Verclair mag de punten pakken voor Feu. En dan weten we dat ten dam daarachter. Nu komen ze over de top trouwens. 9 minuten 49 is het verschil met het peloton. En dan hebben we nog 76,5 kilometer te rijden. En kijk ik naar Laurens Ten Dam met Zeurus in het wiel. Kessiakov daarbij, Stortoni, Jens Vogt heeft aangesloten. George Hinkepie en Alexander Vinokourov Een sterke groep die het straks in de afdaling maar weer moet gaan goedmaken. Daniel Martin zit daar ook nog ergens tussen. Met Vinokourov daarbij, dan geloof ik het wel hoor. Want die kan goed dalen, hebben we in het verleden wel eens gezien. In de afdaling naar Brioncel vanaf de Galibier. Die kan dat, een mooie lijn aansnijden. En daar moet Ten Dam maar van profiteren. Geen gekke dingen doen, zou ik Laurens ten Dam willen adviseren in die afdaling. Neem geen risico, probeer er niet voorbij te knallen... maar gewoon blijf in het wiel zitten van onder andere Alexander Vinokourov. Ze zijn bijna boven op de Tourmalet. Het verschil met de koplopers is ongeveer anderhalve minuut. En daartussen dus nog steeds Daniel Martin. Ja, Dionum en Gekke Buurman zegt wel eens... vandaag is vandaag... Morgen is morgen, maar het is wel mooi hè, vandaag. Geweldig, hè? Ja. En dan zijn ze er nog niet, hoor. Want dan moeten ze nog de Col ja. d'Aspin op straks. En ook nog de Col de Perezoerde van uh, 1569 meter. Twee Cols dus nog van de eerste categorie na de Tour Mallet. We blijven deze etappe helemaal voor u volgen.